Goedenavond, ik ben Sit van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was mensonterend hoe arbeidsmigranten moesten leven in een Limburgse boerderij. Dat zegt de burgemeester van het dorpje Linnen. Daar werden 50 arbeidsmigranten uit Roemenië gevonden. Ze leefden daar onder hele slechte omstandigheden. De burgemeester zag het met zijn eigen ogen. Gasflessen, gaspitten dicht bij woonsituaties. Stapelbedden heel hoog waar mensen net onder het plafond moeten liggen. Verder geen vluchtwegen of die zijn gebarricadeerd of zelfs eh, tralies eh, voor ramen. Er zouden ook mensen mishandeld worden. Ook leek het alsof de migranten bang waren voor hun baas. De eigenaar moet direct een einde maken aan de situatie. Werkgevers en de vakbonden hebben een akkoord over werken, schrijft de Volkskrant. Nul uren contracten zouden straks niet meer mogen en bedrijven zouden ZZP'ers meer moeten gaan betalen. Vorig jaar zei een onderzoekscommissie al dat er echt iets moet veranderen op de arbeidsmarkt. Te veel mensen hebben als flexwerker of zzp'er weinig zekerheid. Werkgevers en de vakbonden willen het verhaal uit de Volkskrant nog niet bevestigen. En in Groot-Brittannië werden vandaag voor het eerst in lange tijd nul coronadoden gemeld. Dat land begon als eerste met vaccineren, met succes dus. Groot-Brittannië is heel zwaar getroffen door corona. In januari werden er op één dag meer dan 1800 doden geregistreerd. Schoolreisjes, schoolfeesten, het ging allemaal niet door op de meeste scholen vanwege corona... Een basisschool in België moest het schoolfeest voor de tweede keer annuleren. En dat vonden ze zo zielig voor de kinderen dat de schoolleiding vandaag een hele kermis op het schoolplein liet zetten. Een draaimolen, een kamelenrace, een springkasteel. Het kon allemaal niet op. We hebben geen schoolreisje gehad en zo en dan krijgen we een kermis van de school zelf. Het is heel tof dat wij dit krijgen. Ik wil het woord weer al niet uitspreken. Eh, corona. Eh, er is al zoveel dat we kunnen afpakken en dan nu die kinderen zo genieten. In plaats van een schoolfeest. Ja, Meer moeten niet. Ja, vind ik. Het weer nog veel zon en het blijft nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar 10 tot 12 graden. Morgen wordt de warmste dag van de week met 23 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is de A5 hoofdoprichting Amsterdam. Nog steeds dicht voor de aansluiting met de Ring van Amsterdam. Dat komt er een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Zit zin in Zandvoort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 ZFM Jazz, op deze zonovergrote dag. Als ik hier uit het raam van de studio kijk... In, aan de Tolweg in Zandvoort, dan zie ik alleen maar blauwe luchten. Nou, na alle regen en kou waren we hier wel aan toe. Ik begon het programma vandaag met Bewitched... door Benny Goodman, Big Band, met zangeres Helen Forrest. En waarom met Benny Goodman omdat het vandaag zijn verjaardag is. Benny werd geboren op 30 mei 1909. Ik heb een gevarieerd programma voor u vandaag samengesteld... met twee speciale focussen. In het eerste uur is de focus op een blokje New Orleans Jazz. Dat is een soort muziek die niet zo vaak hier voorbij komt op ZFM Jazz. Ik was een paar jaar geleden in New Orleans... En uh, daar hoor je het uh, naast moderne jazz natuurlijk uh, eigenlijk uit alle hoeken en gaten. En in een uh, prachtige cd-platenwinkel die ze daar nog hebben, vol met uh, jazz, de Music Factory, zoek hem maar eens op op internet, uh, scoorde ik een uh, verzamelbox, drie cd's met allemaal originele opnamen uh, van voor de Tweede Wereldoorlog. En daar laat ik u in het eerste uur wat van horen. In de tweede uur een totaal ander iets. Een uh, nieuw talent hier in Nederland. Jazztalent Laura Dogen. Die met haar groep Vondelier... Uh, een aantal prachtige nieuwgeschreven nummers ten gehore brengt. In het Nederlands. Rita Reis deed ook. Ooit met Zon in Scheveningen. Uh, en... Uh, uh, nog een aantal mensen, ik schiet de namen even niet gauw te binnen... maar een zangeres die altijd met Peter Beets optreedt... heeft ook wel eens wat Nederlands gedaan. Laura brengt uh, begin juni een complete cd uit met Nederlands gezongen jazz. Genoeg gepraat. We gaan luisteren naar een prachtige opname, solo-opname van John Lewis... de leider natuurlijk van het Modern Jazz Quartet. In 1979 was hij in Parijs. Daar is hij in een studio gaan zitten. En daarom heet de cd ook Afternoon in Paris. We gaan luisteren naar de beroemde compositie van John Lewis zelf. Django. van John Lewis... met zijn beroemde compositie Django. Uh, ik heb nu klaarstaan... een nummer van Diane Kroll. Diane Kroll bracht... Uh, in uh, 2020... om uh, exact te zijn... Uh, om uh, even kijken... 25 uh, september 2020... bracht ze haar laatste cd uit... getiteld This Dream of You. En op die cd staan... 12 niet eerder uitgewachte tracks. afkomstig uh, van studiosessies. uit de periode 2016-2017. Uh, het uh, is uh, heerlijke muziek. en uh, u gaat luisteren. van die CD This Dream of You. naar Diane, die begeleid wordt. door Anthony Wilson op gitaar, John Clayton op bas. en Jeff Hamilton op drums. Singing in the Rain. Een kleine herinnering aan de weken die we achter ons hadden. Place. Come on with the rain. I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing. En in de laatste tonen de mooie gestreken bas van John Clayton. We gaan naar Dave Brubeck. Dave Brubeck Quartet. Uh, immens populair in de jaren 50 en 60. Uh, een hele serie. Jazz goes to college. Jazz goes to junior college. Maar ik heb een opname opgedakeld uh, toen ik uh, laatst in... Zuid-Spanje was in een winkel. Ook met een hele grote jazzcollectie. Ze bestaan nog, die winkels. En daar... <coughs> excuus. Daar uh, vond ik een boksje van vijf... met vijf beroemde uh, LP's van Brubeck... heruitgebracht op CD. En ik heb nu klaarstaan... Brubeck Time. Brubeck Time, een studioopname... Uh, uitgegeven begin van 1955... met Dave Rubik... uiteraard op piano... Paul Desmond op alt... Bob Bates op, op uh, bas... en Joe Dodge op drums. We gaan luisteren naar A Fine Romance. Dave Brubeck het met de Fine Romance. Uh, de meeste van u kennen natuurlijk Charlie Chaplin... als de tragikomische uh, filmacteur. Maar uh, Cha Chaplin was ook een begenadigd componist. Een van zijn allerberoemdste composities is waarschijnlijk Smile. Uh, ik ga draaien uh, in een versie van uh, Dexter Gordon op de Noor begeleid door Kenny Drew op piano, Paul Chambers op bas en Philly Joe Jones op drums. Een Blue Note opname uit 1962, Smile. <tied> Gordon Smile. Dan uh, heb ik nu klaarstaan Ella Fitzgerald. Uh, Ella heeft uh, lang gespeeld uh, tot ze bijna niets meer kon zien. Uh, maar hier heb ik een opname uh, veel eerder in haar carrière, namelijk uit 1950. Was uitgebracht op Decca, en ze wordt hier uitsluitend begeleid door Piano, door Alice Larkin. Het komt van de LP, Ella sings Gershwin, Someone to Watch Over Me. There's a saying old says that love is blind. Still we're often told, seek and ye shall find. So I'm going to seek a certain light I've had in my Looking everywhere, haven't found him yet He's a big affair I cannot forget Only man I ever think of with regret I'd like to add his initial to my monograph For this lost land, there's a somebody. Else. Voor de jingle luisterde u naar Elephant Gerald uiteraard met Someone to Watch Over Me. Tijd voor een uh, Nederlandse bijdrage. De Nederlandse accordeonist André Vrolijk heeft ook een aantal prachtige jazznummers opgenomen op zijn cd Getting Sentimental. En André wordt begeleid door Frits Landersbergen op vibrafoon. Ik zag net op Facebook dat hij gisteren... weer voor de eerste keer sinds maanden live heeft opgetreden. Samen met Edwin Corsilius, onder andere... en zang van zijn vrouw Joke Bruis. Uh, te zien de opname op Facebook. Uh, en verder horen we bij uh, André Martin Oster op gitaar. Martin Oster... Edwin Corsilius op Bas, Gijs Duikhuizen op drums... en Jeroen Rijk percussie. Een Baileo-opname uit 2003. De beroemde, ook door Peterson gespeeld nummer... You Look Good To Me. MUZIEK. André, vrolijk. You look good to me. Zoals ik u bij mijn inleiding al zei. <coughs> excuus. Eh, draai ik ook eh, eens een keertje wat jazz. Eh, van voor de Tweede Wereldoorlog. Uit de plaats waar het allemaal begon, New Orleans. <coughs> ik heb gekozen voor een uh, aantal min of meer bekende nummers. En als eerste draai ik een nummer gespeeld door de band van Bunk Johnson. Bunk Johnson, geboren in 1879... Uh, was uh, een van de prominente jazz-trompetisten in New Orleans... in het begin van de vorige eeuw. En uh, we gaan luisteren naar een, ik mag wel zeggen... classic Alexander's Ragtime Band. dat was Bunk Johnson... met Alexanders Ragtime Band. Uh, de volgende oude... New Orleans artiest die ik heb klaarstaan... is George Lewis... en his New Orleans All-Stars. George Lewis... In het begin van zijn carrière in de dertige jaren... speelde hij samen met Bunk Johnson, die u net hoorde. Uh, maar dat gaf hem toch niet uh, genoeg inkomen. Dus daarnaast werkte hij uh, in uh, de, de docks van de New Orleans... in de haven van New Orleans... waar hij aan het uh, laden en lossen was van uh, vracht van de schippen... die op de Mississippi River uh, de haven van New Orleans aandeden. Ja, het was een harde... Uh, tijd uh, in de jaren 30, 40 en ook daarvoor. En uh, je kon vaak niet alleen van jazz leven. Na de hand in zijn leven, hij is pas uh, in 68 overleden... Uh, ging het wat beter met zijn carrière... en kon hij zich als muzikant, klarinetist, volledig bedruipen. We gaan luisteren naar George Lewis met zijn mannen... en ze spelen de beroemde classic St. James' Infirmary. table So cool So cold So fire Let her go, let her go God Bless her, bless her, bless her Bless her Wherever she may be She can look this long wide world All over But she'll never find another mother man Like me when I die, I want high top shoes, button spats, real sharp. On my head, what a high sub so hat. I want a twenty dollar gold piece on my watch chain. So the boys who know I died standing pat. carry on George. Right. Dat was George Lewis met St. James' Infirmary. Uh, veel moderne jazzpianisten claimen dat ze geïnspireerd zijn... door Ferdinand Joseph Lamothe, oftewel Jelly Roll Morton. Een Amerikaanse ragtime jazzpianist. Geboren in de Faubourg Marigny, uh, buurt van New Orleans rond 1890... Uh, en zijn uh, achtergrond uh, van zijn parents was uh, Creole Ancestry, zoals dat heet. De vierde generatie al die in New Orleans leefde. Uh, hij had wel een merkwaardige start van zijn carrière, want uh, op de leeftijd van 14 begon Jelly Roll Morton als uh, pianist in een bordeel. En daar zong hij zichzelf begeleid op de piano nogal. Uh, uh, liedjes van twijfelachtige teksten uh, en uh, mensen vonden dat eigenlijk ontzettend leuk uh, rond 1904 begon hij de zuiden van de Verenigde Staten te toeren uh, met jazz optredens en we gaan nu luisteren naar een nummer van hem Jelly Roll Morton met King Porter Stomp dan moet ik hem even opzoeken ja daar komt die King Porter stomp. U hoort hem al op de achtergrond op trompet met Louis Armstrong en de West End Blues. als slot van het New Orleans blokje... Eh, heb ik nu klaarstaan... Eh, The Big Band van Quincy Jones. Eh, van de beroemde LP The Birth of a Band... gaan we luisteren naar een compositie van Benny Golson... die zelf ook op de Noor meespeelt hier... Along Came Betty. En zo sterven de klanken van Quincy Jones uh, met Along Came Betty weg. Uh, het is uh, vijf voor elf. En dat betekent dat we over vijf minuten de nieuwsberichten krijgen... gevolgd door de boodschappenmededelingen. Ik hoop u dadelijk na uh, elf uur weer te treffen... voor het tweede gedeelte van ZFM Jazz op zondag. We gaan eruit met Paulus Schaefer en de G Paulus Schaefer's Gypsy Band en de Tilburg Big Band. Live at Theater De Vorst in Tilburg. Het is een opname uit 2006 en de naam zegt het al, het swingt lekker. Dorado Swing. Tot na 11. Thank uh you. -huh.